Dag meneer Wichtbold. Nog de beste wensen? Oh ja, u was er gisteren niet. <laughs> Hoe gaat het nu? Nog niet zo best. We worden allemaal een dagje ouder. Morgen. Ik ben een pakje tabak kwijt. Heb jij hem misschien gezien? De tabak. Nee, daar heb ik al gekeken. Het ligt niet bij jullie. Ik zal eens kijken, maar ik kan me niet voorstellen. Bij ons ligt het niet. Zouden we gegapt zijn? Zou best dus kunnen. Lien was een paar weken geleden een schaar kwijt. Zie je wel, ze grap hier als de raven. Dag Maarten. Tomme. Dag Joop. Maarten, ze pak je tabak kwijt. Ja. Moet je niet om lachen? Ja, was toch ook een schaar kwijt een paar weken geleden? Ja, maar ik heb gewoon een nieuwe gehaald. Dat zou ik ook moeten doen, maar. Zo, verdond vervelend. Ik kan er niet goed tegen. Maar gaan jullie maar je werk? Ik kom er wel overheen. Dag Maarten. Dag Alt. Jij hebt mijn tabak zeker ook niet gezien? Ben je tabak kwijt? Gegrapt zeker. Wat hm. zou kunnen, ja. van mij is een briefopener gegrapt. wie gaf er nou een pakje pijptabak? Voor in de waterpijpen. <laughs> <laughs> Juist. Kies wanneer ben je het kwijt? Gisteren had ik hem nog. Dan moet het toch een van de schoonmakers zijn. Vroeger waren die schoonmakers gewoon in dienst van het bureau... en dan werkten ze onder toezicht van de Bruin. Ik ga niet van dat het weer veranderd moest worden. Maar, ik zou het net zo lief zelf doen, met de afdeling. Dat is nog mooier. Zoals we toen die kelder hebben schoongemaakt. Zijn je dat niet eens kunnen voorstellen? Ik wil we het wel eens voorstellen, ja. Dag Dag Maarten. Dat gaat. We hadden het er net over dat we net zo goed zelf de afdeling zouden kunnen schoonmaken. Wij? Daar zijn we toch veel te duur voor? Dat doen we na werktijd. Nou dat doen jullie dan maar. Ik denk er niet over. Jammer. Je wil me iets geven? Ik wilde vragen of je mijn doctoraalscriptie eens wil lezen. Op de vuur is eigenlijk niemand die daar verstand van heeft. Geef maar. Je, je hoeft niet alles te lezen. Nou, ik zal alles lezen. Als het niet te veel werk is... Nee, dan... natuurlijk is het niet te veel werk. Uh, je weet er zo gauw mogelijk van. Nou, <tomst> graag. Waar gaat het over? Over de benamingen van brood. Een taalkundige scriptie. Ja, op grond van onze vragenlijst. En ben je daar dan niet te duur voor? <tomst> nee. Want dat doe ik s'avonds. avonds. Linksom. Jaarig, goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, heb een brief van Richard gehad. Ga zitten. Uh, Weiger om 40 uur te gaan werken. Heb een deskundig advies ingewonnen. Ze moeten maar proberen met dwingen er esje. Hm. Ed is ingestort. Wat heeft hij? Hij heeft een depressie. Heb je dat aan Rie verteld? Rie heeft de telefoon aangenomen. En hoe reageerde ze? Ik geloof dat ze toch wel geschrokken is. Maar ze vindt natuurlijk ook dat het onze schuld is. het. Ik bedoel dat, dat, dat Ed is ingestort. Ja. Kunnen we iets sturen namens de afdeling? Dat lijkt me wel aardig. Wil jij daarvoor zorgen? Daar wil ik wel voor zorgen. Maar um, nu die brief van Richard. ja. Dwingen kan niet. Dat verliezen we. Dat dacht ik ook. En twee op een formatieplaats mag ook niet meer. Misschien dat je dat nog eens zou kunnen proberen. Dat hoef ik niet te proberen. Wat ik, wat ik wel zou kunnen proberen is of ik het geld voor die halve formatieplaats mag toevoegen aan de plaats van Rie en daarvan dan een wetenschappelijke functie maken. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Denk je dat dat wel kan? Dat ga ik proberen. Als jij het ermee eens bent, natuurlijk. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dan ga ik eerst naar Bavelaar. Dag Jantje. Oh, uh, dag Maarten. Heb je even tijd? Hm. Richard zit nu op de formatieplaats van Eve. Dat is 40 uur, maar Richard wil niet meer dan 20 uur werken. Twee mensen op één formatieplaats kan niet meer. Wat ik mij afvroeg is, zou het niet mogelijk zijn om de helft van die plaats toe te voegen aan de plaats van Rie. En die met dat geld op te waarderen tot een formatieplaats voor een wetenschappelijk ambtenaar. Dan ben ik van die ongelijkheid tussen Rie en Eve af. Richard zit in 32. Mm -hmm. Door naar schaal 112. Mm -hmm. Volgens mij kan dat. Mm. Zal ik even bellen? Hmm. Financiële hebben ze er zelfs nog wat voordeel bij. Ja, en meneer Dekker, met juffrouw Bavelaar. Mag ik het hoofd even? Dank u. Ik ben toch benieuwd hoe ze hierop reageren. Met Jantje Bavelaar. Ja, goedemorgen. We zitten hier met een probleem. Heb je even tijd? Nee, niet meer dan een paar minuten. Nee, niet meer. Eén van de mensen, hier, zit in een administratieve rang, maar ze heeft een wetenschappelijke functie. Veld. Riefeld, Ja, die. Is het nu mogelijk dat die formatieplaats wordt opgewaardeerd als we daarvoor zelf geld vrijmaken op de begroting? Ja, ze heeft doctoraal. De helft van de formatieplaats van Batelier? Nee, zijn vorige formatieplaats, waar nu Escher op zit. Ja, budgetair neutraal. Jullie houden er zelfs nog wat aan over. In principe kan dat? Natuurlijk, dat wordt nog aangevraagd. Maar in principe kan het dus. Dank je, dan hoor je daar nog wel van. Ja, natuurlijk. Tot ziens. Het kan in principe. Hm. Maar Balk moet het natuurlijk goed vinden. Tuurlijk. Oh ja, eh... Uh... Op mijn afdeling missen we van tijd tot tijd kleine voorwerpen. Krijg jij daar wel eens meer klachten over? Dat zijn de schoonmakers natuurlijk. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Turken, Marokkanen, Surinamers, van alles. Telkens anderen. Weet ik een klacht in dien? Ze gaan er zo uit. Nee, geen klacht. Ik wil alleen weten hoe het in elkaar zit. We hebben een contract. Maar heeft niemand van ons contact met die mensen? Vroeger ging de Bruin daarover. Ja, dat was de Bruin. Dan hoef je bij Wichpel niet om te komen. Als die de kans krijgt, smeert hij hem zodra Barks zijn hielen heeft gelicht. Als hij al niet ziek is. De enige die ze hier zien is Klaas. Dat is toch echt verkeerd? Natuurlijk is het verkeerd. Voor mij hoeft het niet zo. Maar het is goedkoper. Het zou nog goedkoper zijn als we het zelf deden. Stel jij het voor? Op mijn afdeling willen we dat wel doen. Ja, op jouw afdeling. Maar denk je dat je Bart de Rode en Koos Rentjes zo gek krijgt? Die voelen zich daar veel te goed voor. Wat missen jullie eigenlijk? Een schaar, een briefopener en een pakje te pakken. Ik mis elk ogenblik mijn pakje sigaretten. Ik moet ze eigenlijk maar meenemen als ik naar huis ga. Maar dat vergeet je. Ja, daar denk je niet aan. Maar ik, euh, ik ga nu naar Balk. Je bent aan het werk? Ja, even wacht, ik noteer het even. En We hebben het over gehad dat ik nu batelier bevorderd is, Veld ook graag in een wetenschappelijke rang wil hebben. Ja, en dat kan dus, dus niet. Dat begrijp ik, maar omdat Escher maar 20 uur wil werken, heb ik een halve baan over. Als ik die bij die van Veld voeg, dan kost dat het, het hoofdbureau geen geld. Volgens mij houden ze dat zelf nog aan over. Welke, welke schaal zit Escher ook weer? 32. In ieder geval is het budgetair neutraal. Ja, maar ik weet natuurlijk niet of het hoofdbureau er ook zo over denkt. Ik zal het eh, opnemen. Nog iets? Iets ja, heel anders. Um, kan het niet zo geregeld worden dat Wichtbold voortaan blijft tot de schoonmakers komen... en het werk met hen bespreekt, zodat die zich ook meer betrokken voelen bij het bureau? Daar zouden we hem dan voor moeten betalen en daar hebben we geen geld voor... Is het salaris zit toch een vast bedrag voor overwerk? Daarvoor komt hij ochtends drie kwartier vroeger. Ja, omdat hij anders zijn auto niet kwijt kan. Om de deur open te doen. Dat kunnen mij en ik en wij ook. Voor het openen van de deur is een portier. Bovendien, de Bruin was er ook drie kwartier eerder... maar die ging ook over de schoonmaak. Dat was de Bruin. We hebben nu een contract met het schoonmaakbedrijf. Voor het toezicht is een opzichter. Wichbold mag zich daar niet eens mee bemoeien. Moet je zeggen, dat ik het dan nog liever zelf doe met mijn afdeling. Ja, jij misschien, maar ik denk niet dat je daar veel steun voor zou krijgen. Je neemt het dus op? Ik zal het opnemen, je hoort ervan. Het was op een donderdagavond, het meisje toont in de deur. Al opgaan ik naar de zo als het wel meer gebeurt. Het komt waarschijnlijk in orde. Het komt waarschijnlijk in orde. De bevordering van Rie. Oh, de bevordering van Rie. Dat is wel mooi, ja. Ik ben met die scriptie van Sien bezig. En? Is dat wat? Alsof je gedwongen wordt een bord zaagsel te eten. <tossimus> Misschien is dat ook wel de bedoeling. Ik vrees dat dat de bedoeling is. Ik ben bang dat ze denkt dat dat wetenschap is... Hoe ouder je wordt en hoe meer mensen je kent, hoe meer tijd je bezig bent om van hun vruchten te eten die je niet lust. En wat is volgens jou dan wetenschap? In ieder geval niet zo. Iedere stap die ze wil doen wordt eerst opgestuurd naar Rome, uitvoerig besproken in het college van kardinalen, voorzien van de paaselijke goedkeuring en pas daarna durft ze hem te zetten, als het maar in godsnaam niet persoonlijk is. Dus jij gelooft ook niet in een objectieve waarheid? Nee. En als die onverrapt toch is, dan interesseert ze me niet. Denk je niet dat die Henk daar ook veel invloed op heeft? Die Henk lijkt me de pest. moet een gigantische Lord hem. Hoi, Ben je te vroeg? Jij bent nooit te vroeg. Hoi. Ga zitten. Dag, je Het begint toch om één uur? Het begint om half twee, maar dat doet er geen bliksem toe. Weer een stukje appel? Oh, Jesus, No, thank you. Je houdt niet van appel? Oh, yes, sir, but not now. How is life here? Goed. Geen glazen met bezuinigingen en zo? Nog niet, maar het kan nog komen. hebben is echt gedonden met die blazer die je op ons dak gestuurd hebt. Is er iets in goed? Het is dus een blaaskaak. kaak. Hoe kan je nou godsnaam iemand opdracht geven... in één jaar een handboek te schrijven... voor een vak waar hij niets van af weet... en waar hij zelfs nog nooit onderzoek gedaan heeft? Ja, Dat was zijn idee. Maar was het een verdomd slecht idee. En bovendien behandelt hij ons alsof we waterdrager zijn. Oh, sorry, jongen. dat was het misschien toch niet helemaal zo'n goede keus. En je mag geruststellen dat het een... <tus> een blazende keus was. Ja. Maar ik heb nu een student... die is wel wat voor jullie... Die interesseert zich voor toverij en daar weet hij verdomd veel vanaf. Daar zou er een verrekte goed artikel in zitten. Ik zal hem naar jullie toesturen. Hoe heet hij? Uh, Charles uh, de Zak. Charles de Zak?